Een kolom uit de Tweede Wereldoorlog is aangekomen in Veghel in noord brabant En met de optocht wordt operatie Market Garden herdacht, precies 70 jaar geleden. De voertuigen vertrokken vanochtend vanaf de Belgische grens... en gingen zoveel mogelijk over de oorspronkelijke route van het geallieerde offensief van september 1944. De hele week zijn er herdenkingen van Market Garden. De bevrijding van Nederland begon vrijdag 70 jaar geleden. De Britse premier Cameron zegt dat de moordenaars van de Britse hulpverlener David Haynes zullen worden opgespoord. Volgens Cameron zijn de terroristen van de islamitische staat geen moslims, maar monsters. De premier zegt dat de strijd doorgaat en dat de Britten zich niet terugtrekken. Mogelijk gaan ze samen met de Amerikanen doelwitten van IS bombarderen. Haynes is de derde westerse gijzelaar die door IS is onthoofd. De volgende gijzelaar die ze willen doden is de Britse hulpverlener Alan Henning. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vanmiddag in Nijkerk aanwezig... bij een viering ter ere van het tienjarig bestaan van de PKN, de protestantse kerk in Nederland. De kerk werd in 2004 gevormd uit de Nederlands hervormde kerk... de gereformeerde kerk in Nederland en de evangelisch Lutherse kerk. PKN-voorzitter Karin van den Broeken had laatst kritiek op Willem-Alexander. De koning zou te weinig van zijn geloof laten zien. Golfer Andy Sullivan mag een ruimtereis maken. De Engelsman sloeg op het KLM Open een hole-in-one... Nooit eerder in de golfsport was een ruimtereis de prijs voor een one. Zelfen moet nog even wachten op zijn ruimtereis. De vluchten met XCOR Space Exhibitions starten eind volgend jaar. In de Eredivisie is aan het begin van de middag één wedstrijd gespeeld. Utrecht-Ado-den-Haag eindigde in 0-0. Het weer, wolkenvelden en zon... Het blijft zo goed als droog in het noordoosten... en geleidelijk ook op de Waddeneilanden veel wolken en soms motregen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het 19 tot 21 graden. Morgen zon en wolken en in het noordoosten en oosten mogelijk een bui. Maximum temperatuur 22 graden. Dit was het NW Show. DFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amersfoort-Amsterdam... voor 1 bruggen 3 en voor knopen diemen 3 kilometer...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 schijnt in Zandvoort. Dus ook zonnige muziek op de radio. Jorge Kaoma en Lambada. En het zonnetje schijnt ook voor Paul Casey. Want hij is de terechte winnaar van KLM Open 2014. En om kwart over vier gaan we even napraten met David Habich en Maurice Mulder. Onze verslaggevers die vier dagen lang het KLM Open hebben gevolgd. Ik ben erg benieuwd wat hun momentum zijn... Die zij zich zullen blijven herinneren van deze KLM Open 2014. Dat allemaal om kwart over vier. Jij hebt het uh, boekje voor je. Hè? Wat is uh, de prijs die uh, Paul Casey uh, in ontvangst uh, mag nemen? Drie ton. Drie ton? Drie ton? Mo. Nou, voor, voor, voor Europese begrippen is het, ja, het is natuurlijk een heleboel geld. Ik vind het niet vervelend. vergelijken met andere Europese uh, golftoernooien. Daar is het prijzengeld wellicht iets hoger. Maar goed, drie ton uh, is uh, voor vier dagen golf KLM Open voor Paul Casey gereserveerd. En natuurlijk die shuttle naar de Out of Space. Van die voor die hole-in-one op hole 15 door Andy Sullivan geslagen. Dus die mag de luchtruim kiezen. Wat gaan we nog meer doen dit laatste uur? Uiteraard het dier van de week rond de klok van half vijf. En liefhebbers van het gedicht van de week. Ik heb er twee klaar liggen, Rob. Je mag kiezen. Eén in het Engels, een echte. Een echte mm -hmm. over golf. Of die van gisteren maar dan in een aangepaste versie. Laat ik aan jou over. Goed, dat en natuurlijk ook nog de, we hebben de eredivisie, de uitslagen daarvan. En u hebt ook nog recht op de uitslag van het DTM die vandaag verreden is in, op de Lausitzring. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Oké, okay, maar de ruimtereis die is er in ieder geval uit. Die is eruit? Ja, er gaat iemand out of space. Zullen we zeggen, hij is wel een beetje hard hoor, maar hij past er wel bij. Deze van de Prodigy. Toch water, een tonnetje, zo ruimteweis. Dus uh, hij gaat lekker out of space, zullen we maar zeggen. Jo, de, de Prodigy. Ja, een plaatje wat niet helemaal past in het programma. Maar goed, he, hij hoort er toch een beetje bij. Zodanig gaan we praten met onze verslaggevers van uh, dit uh, weekend Kalemopen: Maurice Mulder en David Abig. Maar eerst out of touch. Goed. Iedereen uh, die microfoon gepakt? Ja. Ja. ja. 1, 2, 3. Ja. Test 1, 2, 3. Daar zijn de mannen dan in. Het klinkt een stuk beter als vanaf de baan. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ze, ze leven nog. Jongens, Mo ja, met, en, uh... en David. Vier dagen KLM open. Heerlijk. Hoe is het met jullie? Nou ja, ik voel mijn benen een beetje hetzelfde als dat ik uh, net de tafelberg gaat beklommen. Dus... Uh... Het gaat goed. Dan moet ik het even uitleggen. Want je, was in, je bent in Zuid-Afrika ja, geweest. Ja, ik ben in Zuid-Afrika geweest en... in Kaapstad. En ik heb Tafelberg beklommen, Lionshead beklommen en uh, Silver Mountain beklommen. Maar Tafelberg en Lionshead waren het toch het meeste. En die voel ik echt in mijn benen. En zo voel ik me vandaag nu ook. Na vier dagen KLM open namens CFM zijn jullie daar vier dagen aanwezig geweest. David, hoe is het met jou? Uh, nou, ik heb het zonnetje lekker in mijn gezicht. Dat zeker. Uh, en, en je zonnebril nog steeds. En, ja, ik zie mijn zonnebril <laughs> <laughs> en, uh, ja, En ik voel mijn benen niet meer. Dus ik, <laughs> ze, ze, zijn, ze zitten er nog wel aan. Ja, ja ik denk het wel. Ja, ja laat zien. Ja, zie hoor. <laughs> ja, je ja, je je ja, ja, ja. Hoor, wat, uh, wat uh, blijft bij jou bij het KLM Open 2014? Nou, mijn mooiste moment van KLM Open 2014... dan neem ik eventjes het hele ja, evenement in. Dat het, is een uh, hele week aan de gang. Dat dan. is mijn uh, fotomomentje met Joost natuurlijk geweest. Ja. Dat, dat, Vertel eens, hoe, is dat, hoe ging dat? Nou, dat was maandag al. Uh, maandag hadden ze een soort van pers- of sponsorachtig iets. En dan gingen ze... Uh, uh, uh, uh, Jimenez en, uh, en Joost, die gingen hun uh, finale eigenlijk... Hij mag Joost zeggen, hè? Eh, eh, Joost is mijn beste <laughs> vriend te Joost mag het weten, hè? Ja. Maar uh, uh, ze gingen dus de, de finale van vorig jaar gingen ze over zes holes uitspelen... en dan met allemaal grappige twists erin. Want uh, op een gegeven moment moesten de kinderen uit het publiek moesten gaan putten... En, uh, Oké. Okay. Dat soort dingen. En aan het einde hadden ze dus een, een fotomomentje. En uh, ik, ik loop op Joost af. Uh, eigenlijk uh, waar, was hij al in staat om uh, in te gaan pakken en weg te gaan. Ik zei, Joost, ik durf het bijna niet te vragen. En hij zegt, kom hier. <laughs> ja, we hebben die, Mooi, he? We hebben allemaal kennis kunnen nemen van die foto. Want Die, ja, ja. Uh, die staat op onze, op onze app, geloof ik. Op, staat hij op, op, op de posting? Nou, ik kom. heb hem niet op de posting geplaatst. Nou, nou, dan, dan zullen, zullen we, we alsnog even opzetten. Ja, hij komt er zo e e duidelijk op. Sowieso staat hij als eerste tweet op Ed ZFM Wolf. Ja, want uh, er is af, af, behoorlijk wat gehashtagd, uh, heet dat, geloof ja. ik, Mo? Uh, wat betekent dat? Getwitterd. Getwitterd. Getweet, Getwitterd. Getweet. Ja, ja. ja, er is inderdaad heel veel getweet om precies te zijn 313. En David is ermee begonnen en nou, daarna heb ik het mooi opgepakt. En uh, we hebben geprobeerd uh, zoveel mogelijk van uh, de, de, de flights, de wedstrijden te verslaan via Twitter. Geweldig. Uh, de social media doet ook zijn intreden bij CFM Zandvoort. En uh, met, met goed gevolg, uh, want ja. we werden zelfs door uh, grote banken uh, gevolgd, yeah. geloof ik. Ja, ja, klopt. Door banken, door Kalemopen zelf, door golfers. Dus, uh, ja. Ja, het is met succes uh, is die Twitter-account uh, gelukt. Naar ja. mijn idee. Ja. Goed, het fotomoment. Uh, uh, met uh, Joost natuurlijk, is grandioos. Maar de vier dagen uh, KLM open. Hebben je ja. daar nog momenten die, waarvan je zegt van... hé, hey, dat uh, was ook een mooi moment? Nou ja, kijk, vooral uh, so, daarnet uh, met, met die hele groene, me, grote menigte. We zaten, Robert, Robert Jan Derks, laten we op te wachten op, op ja. de tribune natuurlijk. Geweldig emotioneel moment, Ja, hè? en uh, je, je zag gewoon, je zag hem continu zijn ogen wrijven, de tranen liepen langs zijn wangen. Ja. En uh, ja, dat was een grandioos staande ovatie op de, op de tribune. Echt heel mooi om te, een te zien. Een hè? Een sportmoment. Ja, uh, absoluut. Dat is sport. Nou, hij probeert nog, dat zei ik van het vorige uur nog even, hij probeert zich nog wel te kwalificeren voor de race to Dubai. Oké. Okay. Om dan daar uh, de echt zijn officiële golfcarrière te bijdragen. Ja. Nou, dat zou natuurlijk een, een kerst op de taart zijn als hij zich daarvoor kwalificeert. Ja. Uh, Mo, jouw momenten Ja, die was paan. eigenlijk vlak na Derksen. Vlak na Derksen. Vlak na Derksen, dat... Uh, zelf uh, uh, die, die, die, die, die hole in one recht voor mijn neus erin schoot. Met zijn en... negen ijzer vanaf de T-box op de vijftiende. 165 yards, ik weet niet hoeveel meter dat is. Zoek erop. Dat zoek jij op. Ik weet dat 165 yards is. 155 meter. 155 meter, bom chef, dankjewel. En, de, en dat publiek zat al te wachten op uh, de flight van. Uh, uh, nee, die zat er nog van de fluit van Luid, of zat nog te wachten, even de twee. Het was in ieder geval ja. ontiegelijk druk daar. Ja. En iedereen die zo uit zijn dak ging, geweldig. Dat vond ik echt een heel mooi moment om te zien. En ja, weet je wat het grappige ervan is? Uh, Catherine Sullivan, ken je die? Zijn vrouw? Nee, nee, nee, geen familie van. Oh. Nee. Maar Catherine Sullivan was toevallig de eerste vrouw die uh, de ruimte in ging. Oké. Okay. <laughs> ja, dat is zo. Jij doet je huiswerk. Ja, leuk, hè? Ja. Nee, ik vond dat een onwijs mooi moment en. Uh, ja, voor de rest, over het algemeen uh, gekeken uh, ja, hoe het is verlopen. Het is letterlijk alle kanten op gegaan het hele toernooi door. En het uh, is spannend tot op het laatste moment geweest. Uh, ik ben, ja. ja, ik ben er zeer tevreden Al, mee. Als Joost uh, de vorige dag, zaterdag, Gisteren, niet, ja. niet op, de, op de twee zo in de pineut was geraakt. Uh, Vier slagen had hem dat gesproken. Ja. Had hij ook op mijn veertien gesteld. Ja. Maar ja, ja. Ja. Dan hadden we nu gewoon een play-off gehad. Hoe is het Deer. spreekwoord ook alweer, uh, Rob? Achteraf kijken een koe. Kijkt, ook, kijkt ook een het volkje is rond. Ja, nee, als, is, als iets is geweest, dus, wat was het ook alweer? Uh, in ieder geval, nee, ja, no, ik zit even na te denken. In het Engels is het it, no use crying over spilled milk. Juist. Ik bedoel, uh, het, het is hem overkomen. Die bedoelden we, hè, Mo? <laughs> Juist. Ja. Ja. <laughs> klopt, <laughs> klopt, absoluut. Uh, wat, wat zie je ook je indruk, Mo, van, van de organisatie? Zo'n heel, heel festijn eromheen? Nou, je moet natuurlijk denken, uh, het is niet alleen maar die vier dagen of vijf dagen met de pro ervoor dat ze spelen. Je hoort al van, uh, van David op maandag uh, met het fotomoment dat ze dat overdoen. Maar ook weken ervoor zijn ze al bezig met organiseren, met de tenten neerzetten... met de, eigenlijk een hele kenmer uh, ondersteboven zetten. Ja, als toeschouwer en als golfliefhebber uh, vind ik dat hartstikke fijn dat ze dat doen. Maar als lid zijn, of, ik ben dan nog geen lid, maar als je lid bent van Kennemer zou dat wat lastiger inderdaad kunnen zijn. Maar... Die organisatie, er lopen zo ontiegelijk veel mensen rond. Ja. Ja. En veel vrijwilligers ook. Heel natuurlijk. veel vrijwilligers. Ja, ja. ik ben daar deze week, deze week dus de hele tijd echt al heel vroeg bij geweest. En dan zie je pas hoeveel Greenkeepers er daadwerkelijk in actie komen. Ja, ze zijn niet die, die, zo echt, echt om zes uur s ochtends uh, gaan ze met die kar al, uh, al de baan op. En, uh, ja, voor, letterlijk voor dag en douw. Ja, er de, voor het KLM open worden ook greenkeepers ingehuurd van andere banen om het team te versterken. Ja, te, ja. en, en extra machines en, en alles. Uh, ja. Ja. Ja. Eh, ik heb ook begrepen dat ze in de aanloop wat uh, problemen hadden met konijnen, Mo, Weet jij daar iets van? Je, je, moet, je moet je aan meneer uh, Vassenau vragen, de greenkeeper. Dat is wel een hele goeie. Nee, de konijnen nee, waren, die, kan, uh, die kan het woord konijn niet meer horen, denk nee, ik. Nee, nee, die eet voorlopig de eerste komende weken nog konijnen. <lacht> <denk ik. lacht> ze hebben het er echt druk mee gehad, hè? Ja, de, de, de, de, als je kijkt buiten de wedstrijdwagen dan zie je overal ook konijnenholen zi, uh, zitten. Uh, overal konijnenkeutels liggen. Ze zijn uh, in de aanloop ervan... Uh, hebben ze eigenlijk een overlast van konijnen gehad? Dat hebben ze mooi kunnen oplossen voor het uh, toernooi. Met onder andere uh, hekjes plaatsen om de greens heen en dat soort dingen. Ja. Om uh, ja, toch de wedstrijdbanen toch in uh, uh, uitermate staat te houden. En dat waren ze ook. De greens lagen er echt ontiegelijk mooi bij. Ik kreeg de indruk dat die greens ontzettend snel waren. Ja. Dat je met een, als je aan het putten bent, dat je maar weinig ja, ja, dat, dat kracht hoeft te zetten. Ja, zo zag het er wel uit. Ja. Ze zijn gemaaid op kwart mm. Dat is echt bijna niks. Nee. Ik denk, uh, normale green, als je kijkt uh, op andere golfbaan die dan niet voor uh, de, de Europese tour gebruikt worden... dat ze wel iets langer worden gemaaid. Dit is wel extreem kort, zodat ze ook echt een stuk sneller zijn. Er zijn twee uh, greens geweest die op 2,5 mm, dus een kwart millimeter meer gemaaid waren... Dat is omdat de sloop. dus de, de, de, de greens zelf zoveel hellingen en hobbels en dat soort dingen erin had. Zodat de ballen toch ietsjes trager gingen. Ja. Zodat ze niet meteen op beneden liggen wat, weer. Wat, want qua lengte is de Kenmer, dus zoals deze 18-hal's zijn uitgetekend, uh, uitge neergelegd om het zo maar eens te zeggen. Het is geen lange uh, uh, 18-hal's. Het is een paar, paar 70 in plaats van, de meeste zijn een paar 72. Ja, maar ja. Uh, uh, de moeilijkheid uh, zit hem eigenlijk in en rond de greens. Want als je op een gegeven moment de green mist... Dan gaat hij heel vaak zo'n dalletje ja, in en ja. dan, dan rolt hij de, de, de ja. semi-ruff in. Of als je eenmaal in de struik komt ja. te liggen, daar kom je ook niet zomaar meer uit. Dat hebben ja. we gisteren dus gezien met, uh, nou, met Derekse ook en met, uh, met, ja, met Luiten ook. Ja, ja dat is ook het mooie voordeel van linkscorsen, van duincorsen. Links dat, dat de moeilijkheid gaat op de baan zelf is er niet. Maar zodra je één millimeter buiten de baan komt, dan zit je ook meteen echt, echt in problemen. En ze hebben natuurlijk ook mazzel gehad met de wind, hè? Want de wind was niet zo sterk. Ja, vandaag, vandaag, Uit... vandaag was hij eigenlijk niet zo heel erg sterk. Maar Noord gister, gisteren was het best wel heftig hoor. En ja, Je hoort gemixte berichten erover. Maar stel, maar stel dat je nou windkracht 7 of 8 hebt. Dan is het een hele andere baan. Ja, ja, die, ja. Dat hij nou gespeeld ja, werd. Want dan moet je de bal laag houden. En dan komen ja. er een heleboel andere technische dingen om de hoek kijken. Jongens, het zit erop voor jullie. Ja. Eh. Geweldig applaus. Ja. Volgend jaar weer. Volgend jaar weer, heren. Ja. Ik, ik stem voor. Met hesje. Ja, ik weet je wat het mooie is. Het kan ook prima zonder worden. Nee, het is goed, je dat je hebt... nog even, goed dat je het nog je, even Je hebt meld. heel veel fotografen en televisieploegen en dat soort dingen die mogen. Dus zeg maar op de verwest die hebben hesjes aan, speciale hessjes. En er is gewoon een maximaal aantal mensen die dat mogen. En, uh, wij zaten er dit jaar niet bij, waardoor je vanuit het publiek de, de verslaggeving moet doen. Ja. Dus ik merkte net al uh, dat Joost Luiten op de 18 hole hol was... Ik kon niet alles zien, David kon niet alles zien. En dat is hm, toch weer een klein beetje nadeel, maar het is wel begrijpelijk. Hey, nog even een vraagje, hebben jullie nog uh, collega-verslaggevers uh, ontmoet van de NOS of van uh, Sport1? Jazeker. Ja, zeker. Uh, nou ja, iedere ochtend wel bij uh, Sport1, want die heeft op de allemaal per radio ja. verzorgd dit jaar. Wel even, een, uh, nou, nog net geen bakje koffie gedaan, maar het scheelt niet veel. Ja. En uh, van de no, NOS de... Ja, in de zit ja. veel uh, in de persruimte. Oké, okay, dus nou, dank jullie wel. Dus ook voor de inwendige mensen voor ja. jullie is goed gezorgd. Even, even, even. Ja, dat was helemaal mooi ja. geregeld. Want dat heb je ook. Hè. KLM is luxe. KLM vliegtuigen. Je kent de, de eerste klas. De, de, de business klas, de, de, de, nou ja, Ga zo maar door. Je hebt ook lounges. De KLM lounge heb je ook op Schiphol. Maar je hebt hier de Albatross lounge. En ik mocht daar gisteren even in. En? Oh, lekker. <laughs> oh, daar nee. hadden we die foto van gehad. Ja, hè? Dat, ja, ja dat dacht ik al. Had. Dat dacht ik al. Nee, dat was helemaal goed verzorgd. Het uh, zag er super mooi uit. Een inwendige mens werd goed verzorgd. Maar ook voor de pers werd de inwendige mens ook goed verzorgd. Dus, uh... Ja, en daarnaast hadden ze dit jaar natuurlijk de, de, de, de Academy. Ja. De, de, de school. Moet je even toelichten. Dus ik ben even met mijn dochter, uh, dat was op de donderdagmiddag al, ben ik heel even met mijn dochter langs geweest. En hebben heeft zij les gekregen van twee, uh, twee pro's. Uh, die dat uh, op hele speelse wijze... Het is vijf. Dus ja. <laughs> op hele speelse wijze haar uh, toch het een en ander hebben bijgebracht over, uh, over het golfspel. En daarnaast ook mij geïnstrueerd van... Hoe kan ik dat nou met mijn dochter op gaan pakken? Ja. Oké. Okay. Nou, ik bedoel, ook aan de kinderen wordt gedacht. Ja. Uh, deze afgelopen week. Nogmaals jongens, uh, namens de programmaleider uh, en uh, mijn collega Rob... Hartstikke bedankt voor, uh, voor vier dagen uh, live verslaggeving vanaf de Kennema Golf Country Club. En bij deze, jullie hebben het al gezegd, tot volgend jaar zou ik zeggen. Tot volgend jaar. Nog even voor de luisteraars David. En jouw momentje, de foto samen met uh, Joost Luijten. Hij staat inmiddels op de ZFM app. <laughs> ZFM <laughs> Zalvoort, <Zfm> <laughs> <Zfm> download de app en kijk even onder postings. Moet je zelf ook doen, hè? dan kan je hem even zien uh, op, uh, ja, op ja. de app. Daar staat hij op. Ja, uh, hij het, staat erop. Het momentje van onze collega David Habig. En David Kant David, David is, staat links op de foto. Hoe <lacht> oh, is dat hem nou? Dat is hem. <lacht> Tot volgend jaar, mannen. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Hoi. and a cool profile Gewoon meebeleven. Beleven, hè? beleven mee, hè? het mee. Het KLM Open 2014. Nou, wij van CFM hebben dat gedaan. worden juist onze verslaggevers David Habig en Maurice Mulder. En ook zij hebben het vreselijk naar ons hier gehad. En niet te vergeten die rode man die tegenover mij zit. Hè? Die Albert-Jan Vos. Die is er donderdag en vrijdag ook live bij geweest. Ook zo'n mooie ervaring, Albert-Jan. Ja, dat is, uh, dat is, ik vind het mooiste. Dan, dat, ik zat met Mouwen donderdag en vrijdagmorgen in zo'n shuttlebus vanaf het station keurig naar de hoofdingang. En uh, ja, dan uh, maar dan is het morgens om zeven uur, half acht, acht uur was, was, loop je dan over die, die baan heen waar de dauw er nog op staat en uh, er al gegolfd wordt. En dan uh, ga je, ik ging dan zitten bij hole 15 waar nou vandaag die hole in one is geslagen. Maar dan zit je in de douw en de zon komt op. En uh, ja, dat is een hele aparte momentje. Ja, mooi hè? En dan ook nog een keer topgolf. Nee, grandioos. Hé, hey, het je... is uh, 1.30 voor 1.05. Zullen we gaan doen? Het ja, dier van de week. Doen en... we. hij is op herhaling omdat hij niet in de krant heeft gestaan. Nee, en uh, daarom in, wellicht niet uh, onterecht in de herhaling. Zodat u nog een keer attentie kan hebben voor Stitch. Want Stitch is een aparte verschijning. Hij is een kruising tussen een Bessert en een Stafford. Zo krijg je dus een brede kop op een lang, laag lijf. Hij ziet er grappig uit, maar een hele makkelijke hond is het helaas niet. Hij heeft het krachtige van een Stafford en het eigenwijze van een besset. Daarom zoekt hij een zeer ervaren baas. Hij is fel op honden en katten en is snel gefrustreerd. Hij moet met rust uh, en op een positieve manier getraind worden. En uiteraard een consequente aanpak is een must. Stitch zoekt een huis zonder andere dieren of kinderen... zodat hij zelf alle aandacht krijgt om zo weer heropgevoed te worden tot een brave hond. Stitch is een uitdaging voor de ervaren hondenliefhebber. Bent u dat? En heeft u de tijd en het geduld om met Stitch aan de gang te gaan? Kom dan snel eens langs en maak kennis met hem. Stitch verblijft momenteel in het dierentuin Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. telefoon is te bereiken op 571-3888, 571-3888. En het dierentuin is geopend van 11 tot 4 uur, van maandag tot en met zaterdag... Of kijk anders even op www.dierethuiskennemerland.nl. Want ook Stitch verdient een thuis. Maakt je wel leuk, uh, Albert jan Ja, dit is een hele leuke. Ja, IJssel, Jasper Isley hoorde je bij CFM met de Caravan of Love. Nou, we gaan nog even kijken naar de wedstrijden die inmiddels gespeeld zijn in uh, de divisie. Laten we beginnen met de wedstrijd die vanmiddag om half 1 gespeeld is. FC Utrecht tegen ADO Den Haag. Daar werd het 0 tegen 0. En om half drie uh, begon Vitesse tegen Excelsior en dat is geëindigd in een 3 Eén overwinning voor Vitesse. En om half drie begon ook jouw wedstrijd. SC Cambuur tegen FC Groningen. Daar is het geëindigd in een 3-0. Maar ik hou mijn mond, want PSV heeft het ook niet zo goed gedaan hè, gisteren. Nee, nee, die hebben er 3-1 in de vloer van Ja. En natuurlijk ook over vijf minuten uh, is het de aftrap van de kraker van de dag: een dubbelwedstrijd. <laughs> FC Dordrecht, ja, volgens teletextluisteraars, want er staat er twee keer op. FC Dordrecht uh, trapt om kwart voor vijf af. Thuis tegen NAC Breda. Oké, okay, tot zover de Eredivisie. CFM Race Radio. Pit Report, Pit Report. Ja, en ook vandaag heeft plaatsgevonden een race van de DTM. En ook die race hebben we gevolgd, Albertjan. Ja, het was een regenachtig gebeuren. Dus er waren nogal wat bandenwissels. Eh, totdat de baan was opgedroogd. En, maar ze zijn allemaal intermediates eh, gestart. Op één enkeling na, die dacht van nou het is al droog genoeg. Maar goed, dat heeft hij ook uh, geweten. Winnaar uh, trouwens, uh, vandaag zou uh, Marco Wietman uh, zijn kampioenschap veilig kunnen stellen als hij deze race had gewonnen. Waren het niet dat hij zesde werd uh, en uh, dat pa Pascal Weerlijn, in een uh, Mercedes AMG uh, met de, prijs, de eerste prijs vandoor ging... Gevolgd door nummer 2 in het wereldkampioenschap, Christian Vitoris, wederom in een Mercedes AMG. En als derde Timo Scheider van het Audi Sportteam Phoenix. Dus winnaar werd Werlein voor Vittoris en Timo Schneider. Scheider, wat betekent dat nou voor de DTM-race straks in Zandvoort? Ja, dan kan daar dus Marco Wietman alsnog uh, uh, kampioen worden van de DTM. Want hij heeft uh, na deze race in totaal 128 punten weten te vergaren voor zijn achtervolger Christian Victorius, die tweede werd vandaag... met 59 punten. Dus dat wordt een heel mooi raceweekend op het circuitpark Zandvoort... over twee weken, met wellicht de nieuwe kampioen in de DTM. De race op Zandvoort op 28 september. En hier zijn de BG's en You Win Again en daarna het gedicht van de week. De winnaar van Kalem Open 2014 hier in Zandvoort. Jorde voor hem de Bee Gees en You Win Again. En ook voor hem het gedicht van de week. Ik stond van de week even op de Kennermer Golfbaan. En zag Paul Casey daar een balletje slaan. De ballen gingen ver en hoog en landen met een mooie boog. Dicht bij het vlaggetje op het gras... maar soms ook ernaast in de zandplas. Af en toe raakte de bal zoek. Een reserve haalde je snel uit je zak van je broek. Op de negentiende hol stond de ballenteller in de min. Voor jou echter geen reden voor slechte zin. Het is gezond om buiten een balletje te slaan. En altijd gezellig met Paul Casey op de baan. Een frisse neus, een gezonde kleur. Het seizoen is los, met de herfst voor de deur. Een voorraad ballen aanleggen is een goed idee. En daarom bracht Paul Casey extra golfballen voor jou mee. Misschien toch nog wat meer oefenen in het slaan over water. Dan houd je zeker meer ballen over voor later. Paul Casey zag jou een balletje slaan. Op de Kennermer golfbaan. Golven zit jou in het bloed. Je swing is al behoorlijk goed. Je slaat de bal omhoog. En daar gaat hij. Met een boog. Op de green komt hij neer. En daarna... Hij rolt. Hij rolt. Yes, hole in one. Maar ja, soms gaat het slecht en komt de bal in de sloot terecht. Daarom het advies neem mee wat extra ballen en laat ze niet in het water vallen. Speciaal voor de winnaar van KLM Open 2014 hier op Zandvoort. Paul Casey, daar hebben we het over. Het gedicht van de week bij CFM. Dankjewel Albert Jan voor dit hele mooie gedicht. lekker meedoen, hè? Nou, dat swing je even de pan uit, hè? Waar hoor je dit nog, hè? Ja, geweldig, hè? Op jij, jij hebt de LP, zei je? Ik heb de LP nog. Echt waar? Jazeker. Ja. Echt dat uh, kraken-exemplaar. Ja. Helemaal grijs gedraaid, natuurlijk. Tuurlijk, toen wel. Het was een giga-hit. de de Bobby Socks en Let It Swing. Alweer het een laatste plaatje wat betreft dit programma bij CFM. En dan hebben we het over Zomvoet uh, op zondag. Ja, het zit er weer op. Het, een, het zit er weer op. Een, een, een, een, een, een... Uitzending met, met vol met informatie en actualiteit. We bedanken de open. verslaggevers natuurlijk. Ja, geweldig. David en Mo, vier dagen lang. Nou, ik, ik, zal, ik geef het je te doen hoor. Om ja. daar vier dagen lang rond Hij voelde zijn benen niet eens meer, nee, hè David? Nee. En, en Mo had volgens mij ook last van uh, zijn benen. Maar goed, geweldige inzet van die jongens. Dus waarvoor uh, hartelijk dank vanuit de studio. Wij gaan de zondagavond in bij CFM. Zo dadelijk na vijf uur gewoon weer meer uitzendingen. En volgende week dan zijn wij weer. Volgende week zaterdag Zaterdag. Twee. En zondag niet. Nee. We, we Hebben een vrije dag, hè? We hebben een vrije dag. Dan zit uh, collega Andor weer op deze plek. En morgen natuurlijk niet vergeten, luisteraars. Morgenochtend van 8 tot uh, 11 de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Een uurtje non-stop. En dan is onze collega Ruud Jansen weer present voor de hele week. Zie je hem luncht. Hele fijne zondagavond. En graag tot volgende week. Dag. Tot volgende week. Doei doei. things in love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 You must always face the curtain with a bang. your scene. Give the audience a goon. Enjoy it. It's your last I'm chance and So we'll always look on the bright side of death. I just be Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.